De les, nummer tien van Pri ets chaim. Pagina drie, de regel negen. Birkat schel malbischarumim. U Anotenda jef koor. Sarich leomro. Hevig mi maa se pasak pasu ga daroeg. Kijk nou wat die zegt ons. De, in de ochtend, ja, in de ochtendgebed, let op. In het ochtendgebed zeggen we zegeningen, ja. Zegeningen, allerlei zegeningen over de schepper, zegeningen. Maar in de vorm van zegeningen. Baruch. Zegeningen altijd begint met de woorden, Baruch HaTashem, gezegend bent u Hawaia, enzovoort. Dat is een zegening, want wordt ook de naam Hawaia uitgesproken. En er dus, zijn verschillende zegeningen, onder andere wat hij nu ook vertelt, maar let op wat hij zegt ons. Birkat shel malbisharumim, de zegening van wat men zegt, malbisharumim, Gezegend is hij, hey, de schepper, Hawaïa die bekleedt de naakten, die de naakten bekleedt. Ook dat kan je vinden in ons, in ons bestandje, wat uh, jij van ons kreeg, van al die gebeden, rechts en links in de twee kolommen, Nederlands en um, maar ook, we hadden ook wel eens uh, naar jullie een uh, bestandje toegezonden met alle zegeningen. Die, of de, de belangrijkste zegeningen die er waren. Misschien zal ik het nog opzoeken. En misschien hebben we dat nog. Maar zoek het anders op bij jezelf. Birkat Schön, Marbischer, Anders kreeg ik de hele bedoeling om te werken aan ja, wat we. Doen, wat we leren. Dus ik kan wel zeggen waar het uh, zelf opzoeken, waar het, uh, deze zegening uh, is, in bijvoorbeeld in dat documentje wat ik toegezonden had, het Loriaanse Sidoer, het Loriaanse Gebedboek. Maar de hele bedoeling dat jij zelf kijkt eraan, zoekt, werkt, en door het zoeken, da daar verkrijg je kilim, behoefte, uh, inspanning lever je. Ik, en niet dat men uh, in het geestelijke uh, moet men vluchten van de uh, manier wanneer men uh, jouw dingen voorschotelt. Ik, ik alleen begeleid jou. Wat ik ontvang, geef ik aan jou als methode. Maar zoeken moet je zelf. Ook binnen jezelf moet je zelf zoeken. Maar dat was eventjes. Dus wat ik zeg is een beetje methode. Birgad Schelbal, Himalbishoromim, de zegening van hij uh, hey, die um, de naakten bedekt, letterlijk, bekleed, maar bedekt. En, en de zegening, een andere zegening, en nog de zegening, de zegening van Anotella jefkoe, hij hey, die kracht geeft aan een um, aan, iemand, aan, aan hem die uh, vermoeid is. Aan de vermoeide kracht geeft. Let op wat hij ons nu zegt, Harry. Sarich laum roh dient men te zeggen in, uh, op een tegenovergestelde manier. Paal tegenover van wat is voorgeschreven in de Shulhana Roeg. In dat boek waar in het boek der boeken van de Joodse kode-wetsbepalingen, uh, Joodse code, uh, code, uh, uh, wet het boek van de Joodse wetten. Zohanaruch so, werd geschreven zo in de, in de tijd van Ari, door een leerling van Ari. En uh, uh, dat boek is... En in al die eeuwen, vier eeuwen bijna, nou, nog minder dan 3,5 minder, minder, eeuwen zeg maar, is dat de kroon, het kroonboek, uh, wat bestudeerd wordt, um, als heilig wordt, nou als heilig, dus als uh, standaard uh, werk wordt gezien voor het, de, de uitwerking van de wetten zoals die gegeven waren aan het Joodse volk. En kijk nou wat Arie ons zegt, dat deze twee zeg dat deze zegeningen moeten, omge worden, moeten uh, gezegd worden in een omgekeerde manier, dus helemaal paal tegenover van wat hij daar zegt om hoe die, hoe die te zeggen. Zie je dat? Zie je hoe belangrijk het is om te leren het uh, onderscheiden waarheid en uh, ik zeg niet dat roeg uh, geen waarheid is, God verhoede dat zeg ik niet. Dat hoor je mij niet zeggen. En dat bedoel ik ook niet. Dat het niet zo is natuurlijk. Het is niet, uh, geen waarheid. Maar het is de waarheid van Ari. En de waarheid betekent dat men door het gebed, door de zegening die men, deze zegening bijvoorbeeld, die men uitspreekt, dat men de toegang kreeg tot het licht. Tot Hashem. En direct. En. In, in, uh, dus het verschil tussen dat. De directe wezen. Van het. Uh, doen van gebed. Opstegen van gebed. Geven gebed zegt men. En een manier van. Uh, toegepaste manier voor een mens in onze wereld de wens om te ontvangen voor zichzelf waarbij hem, hem, voor hem gemaakt, maakt men iets wat geschikt is voor hem men daalt af naar hem terwijl wij moeten opstegen naar boven <laughs> wij zien het wel dat het op geen manier uh, wij zien het uh, uh, het voorbeeld daarvan dat het zo functioneert, zien we in het systeem van uh, de boom des levens. Ja of niet? Er komt geen licht onder de taboer, dus in, naar onder de taboer, daar waar de kelim, de kabbalah zijn, van ontvangst. En daar komt geen licht. Hoe, moet het, hoe kan het licht daar komen? Dat is de mens zelf, zijn eigen kelim. De mens zelf kelim de Kabbalah... vanuit kelim de Kabbalah... moet je de man doen opstegen... het gebed... boven de geze. dat betekent naar de hogere... als het ware... plaats... daar waar wel het licht is... waar, daar waar, waar wel het zeloed schijnt... aan de mens... dus het licht schijnt aan de mens... Uh, en daar correcties te doen... in de buik van de hogere traptreden... en vervolgens gecorrigeerd um, gevoed daar na gevoed te zijn daar na correcties um, ondergaan te hebben afdalen via de middelste lijn naar zijn eigen positie naar de kelim de kabbalah maar nooit zo is het zo dat, men, dat het licht uh, komt naar beneden ongevraagd en dat krijg je ook terug, kan je ook terugzien in de manier waarop al die wetten opgemaakt zijn, ook in de Shohanaruch. Dat men leert dat gewoon ontvangen in zijn of haar kilim, in zijn kilim de Kabbalah, gewoon uh, lolishma. Maar interessant is wat Ari ons zegt. Dat is de kijk nou wat die Ari ons zegt, iets wat een kroonwerk is. Van al die wetten die je dus dit boek wordt als gezien als het, als het boek van, van, van de wetten uh, waarop komen allerlei nog extra commentaren, commentaren en veel meer en meer wetten. Maar dat is de basis van alles. Dat Ari zegt dat deze over deze twee zegeningen, dat die moeten anders gezegd worden, de mens moet ze anders zeggen, niet alleen maar anders, maar tegenovergesteld zijn, op de manier dat tegenovergestelde manier zijn van wat in dat boek Roeg, is voorgeschreven om dat zo te doen. En kijk goed naar het woord afkorting van uh, be is in, het laatste woord uh, voor de punt in deze regel 19. Be betekent dus bed bed aan de voor het laatste woord dus afkorting. Be betekent in en of bed zeggen we zeggen de letter en dan shin dubbele apostrof ayin. Dat is shulchan. Shin is de afkorting van shulchan en ayin is aruch. En de, letter, de letterlijke betekenis is Shulchan aruch betekent Shulchan is de tafel, tafel. En Aroch betekent al opgemaakte, de opgemaakte, gedekte tafel, beter te zeggen. Ja, gedekte tafel. Dus, uh, in dit boek, dit boek, uh, uh, de auteur die, als het ware, presenteert een gedekte, gedekte tafel, alles is klaar, alleen maar aan ons is dat te gebruiken. Maar of het alleen, die twee, of het alleen om die twee zegeningen gaat, die anders, ab, absoluut anders moeten gezegd worden, of nog meer, dat weten we niet, maar hij noemt, hij noemt die twee. הנה האדם תוינתח בעולם הזה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואז אם החטא הוא גדול גורם שיתפשטו עליו אינן תוינתח לבושי הקדושה אשר לא Veenot Alaf alav, umalbiishin oto lavush klipat anachash. Dugmat vaed naatslu, bnei Israel, 22 et eidim. Veenim shachaleigem zugamad anachash. Absolute concentratie. Niets moet bestaan nu voor jou. Nog carrière, nog jouw familie, nog plannetjes van de toekomst of uh, ergernis over wat dan ook. Ook niet als je toevallig een erfenis hebt gekregen of in een lotje veel geld hebt um, gewonnen of iets anders, promotie hebt gemaakt op dit moment. Je moet niet stellen, al oh, dat is allemaal als stof der aarde, moet het zijn. Want dan krijg je de verbinding. De hele studie van pre ets gaat gaat uh, juist erom, om deze verbinding te leren te maken. Door deze verbinding zal je steeds krachtiger gevoel kregen om autonoom te zijn, onafhankelijk te zijn van deze wereld, terwijl jij vlucht niet, er vlucht ervan niet, en tegelijkertijd word je bevrijd van de slavernij van deze wereld. 19 Nadepul en hij Hadam Bolam, maar zei ze hier de mens in deze wereld. De regel 20. Eind Zadik en hij ziet hier de woorden uit de. Uh, uh, uh, vanuit, van de Salomon. De. Um, Eind Zadik Baretz, Asher Yasset overloogde. Er is geen. Tzadik, er is geen rechtvaardige op de aarde, die zou alleen maar het goede doen en niet zou zondigen. In de spreuken van Salomon is het geschreven. We aas en dan, Im haget hoega door, indien de zonde is groot, die de mens pleegt. Gorem hij dar veroorzaakt daarmee, dusha dat de bekledingen, de omhulsels van het Heilige, die in hem zijn, dat die van hem uh, wegvluchten, weg, zeg dat, o uitgetrekt, uitgetrokken worden, letterlijk uitgetrokken worden, net zoals de kleding doen wij aan, zo worden die kleding, kledingen van hem, bekledingen van hem, of kledingen van hem, uitgetrokken. Hij komt dan na, naakt te staan, innerlijk, 21, door de zonde, we noten in Allah, en men geeft hem, let op, en men bedekt hem met lavush klipata nachas, met de bekleding van de klipa van de Klipa van de nachas van de slang. Dogmat te vergelijken met wat geschreven staat in de Tora, Weet dat slub na Israël eet et ed eidiem. Ed en de zonen Israels betuigen de, beto, spijt uh, in zaken of betogen spijt uh, uh, in zaken de um, getuigenissen, kunnen 22. En daardoor werd aangetrokken over hen, let op over hen, de bevuiling van de slang. Onreine kracht. We gaan, Yara, gam gaan, we gaan, kasher had u, we u, kjarumim hem, 23, we gaan We gaan, en zo is het gebeurde, eh eveneens aan Adam en Gava, dat is aan de eerste mens, Adam en Gava, toen zij gezondigd waren. Hadden. We hadu. En zij kwamen te weten dat zij naakt zijn, enzovoort. Het staat geschreven, dat zij, en dan kwamen zij te weten dat zij naakt waren, want daarvoor liepen zij naakt, uh, uh, fysiek naakt, dus zonder fysieke kleding, kle maar zij schaamden zich niet, staat in de, in de in de Torah. Waarom? Omdat als zij waren bedekt door deze ähm, schittering van de Bina, de schittering die omhult äh, de mens wanneer hij de Torah volgt en niet zondigt. Dan heeft hij die Levushim, die Kdusha, Levushay Kdusha, dan Bedekte hem dat zijn uh, bedekkingen van het heilige. En dat is zijn bedekking. Dat was de bedekking van Adam en Gavre voor de zonde. En ook dat wordt ook onze bekleding. Naarmate wij vorderen in um, onze studie. Dat is de hele bedoeling. Dat de naaktheid Geestelijke naaktheid zal getransformeerd worden, stap voor stap, onzichtbaar, in bekledingen. En dat is dan de innerlijke mens, de tweede natuur, de innerlijke geestelijke gestalte wordt, uh, eeuwige gestalte van de mens, uh, steeds uh, opgebouwd wordt. Maar wanneer de mens zondigt, dan komt deze Zohamatanagers, deze bevuiling van de uh, slang over hem, en maakt bekledingen uh, over die mens, bekleedt de mens. Want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Beide zijn uh, van de schepper, alleen de ene is uh, opbouwend en de andere is uh, destructief, maar ook de andere is ook, de bevuiling ook, uh, geeft aan de mens ook negatief, van de, van de negatieve kant een impuls om zich te reinigen, te zuiveren. In die zin is alles opbouwend eigenlijk. Maar natuurlijk is het, de hele kunst is om steeds te kiezen zonder te wachten op de klappen van de zweep. Zelf, zelf bewust te kiezen voor het heilige. Voor het, de wens om te ontvangen, uh, voor de wens om te geven, om de wens om te ontvangen voor zichzelf. Steeds te helpen, te doen, hem uh, transformeren in de wens om te geven. Natuurlijk door de verbondenheid met Yeshua, want alleen is de wens om te geven. 23 na de punt. We een achet gadol kolkach. Nee, helasch koch à la voos ascherbo. Wafel pishen is arimo basot zur elat ha tashi. Tashi. Dat is wat hij zegt ons. Dus als de som de grootte is, aadje ons vertelt, dan. Uh, verliest de mens, vervlie, ver, ver, vervliegen zijn heilige kleedijen, kledingstukken, uh, van hem. En in plaats daarvan komt, krijgt hij andere vieze kleding, vieze bekleding van de nagers, van de slang. Wim eenigheid gadol kolkach. Let op. Maar indien de zonde niet zo groot is. Ne gelas Dan de kracht van zijn bekleding. Van zijn heilige bekleding. Wordt verschwakt. Waar Arimobasot. En ondanks het feit dat dit blijft bij hem. En, te, en dat blijft, de bekleding blijft bij hem, maar het wordt verzwakt. De, de bekleding van, de, uh, van het heilige wordt verzwakt. En hij zegt, besot, in het geheim zoals geschreven staat. En hij brengt een pasoek een vers. Uh, citeert een vers. Zuur jeladech, jeladeg, tashi. Uh, de, wil ik het zeggen zo, eigenlijk de rots van jouw voortplanting zal, zal je ver, doen verzwaken. Rots is de kracht, de kracht van jouw voortplanting zal je doen ermee doen verzwaken. Voortplantingskracht betekent de, de geestelijke voortduwende kracht, uh, dat constructie, constructief is. Dat is de voortplantingskracht waarover de Torah spreekt. Dat zal verzwakt worden. Wanneer de zonde niet zo groot is. En daarom ook. Uh, en zoals hij ons vertelde, let op in de regel 20, zoals hij citeerde de woorden van, uh, van Salomo. Dat er geen rechtvaardige is op aarde. Op de aarde die niet, die zou alleen maar het goede doen en niet zou zonde, Zie je dat? Omdat er zijn vier stadia van de wens om te ontvangen voor zichzelf en men kan zo heilig zijn als weet ik niet wat. Behalve Yeshua, Yeshua uh, valt er niet onder. Maar alle overige uh, zondigen, we hebben gezien ook in de Brit Gadascha dat er was geen uh, stippeltje van zonde in Yeshua. Maar we zien wel in Koning David dat hij iets gezonder had, ja, ook met Uri, de, met, de met de vrouw van, uh, met de man van, die, van, ja, van, die, van, die, van zijn toekomstige vrouw, uh, die later zou komen. Dus met de vrouw van, eigenlijk van, met de vrouw van die Uri. Ja, dat hij hem naar de Oostfront heeft, heeft gestuurd. Voor zekere dood. Dat was ook, ook een soort zonde. Duidelijk. Dus alle, en allemaal wie wij zien in de Torah, ook in de Torah zien wij, kijken naar de Torah, hoe de Torah eerlijk ons de waarheid vertelt. Moshe, over Moshe wordt gezegd ook dat hij gezondigd had. Geen, geen andere, geen andere tzadik is. Want er bestaat zo, zoals Salomo zei, de zijn grootste wijsheid, die, van, die ooit aan de mensheid gegeven was, dat uh, er is geen uh, rechtvaardige op aarde, die niet zo zondigen. die zou alleen maar het goede doen, en niet zo zondig. En Abraham, Isaac, Jacob, ook zij hadden hun eigen zonden, die, uh, eigenlijk uh, ten opzichte van de lagere mensen, van de andere mensen, gewone mensen, worden absoluut, kunnen we absoluut niet uh, gezien worden als zonden. Maar ten opzichte van Hashem zijn dat zonden. Duidelijk. Ze altijd zonden altijd ten opzichte van het hogere. Dus, en er is niemand op aarde die ooit. Was is of zal zijn tot ik Maartje zonder zonde. Alleen de, de bedoeling is, mijn vrienden, is natuurlijk zonde dat Allemaal, er is geen mens op, aarde, op de aarde, de hele aarde, die ooit zo niet uh, zondigen, uh, niet nieuw en niet in de toekomst zal zonden. Maar de hele bedoeling om ten eerste steeds lichtere zonde. Begaan. Steeds de zonden moeten steeds niet zo grof zijn en steeds lichter zijn, dus dat betekent minder groot zijn. Uh, die minder gevolg, nare gevolgen met zich zouden brengen, totdat die helemaal als uh, de zonden zullen als uh, uh, uh, zonden zonder bedoelingen, zonder intentie om te zondigen zullen zijn. Dus dan zullen zij voor ons als, als stof der aarde zullen zijn. En natuurlijk zit er altijd een element van zonde, maar die is als het ware potentieel alleen maar aanwezig, omdat kan de, anders, kan dat niet, uh, terwijl men in het leven verblijft. Maar die zonden moeten dus verzwakken, zwaker zijn, minder krachtig, minder omvangrijk, minder, eh, eh, minder schade moeten brengen, toebrengen, Min, minder schade... Uh, veroorzaken aan de mens. Dat is de hele bedoeling. Duidelijk, dat wij niet denken dat wij uh, geheel en al ontezondigd zullen worden door onze studie. Natuurlijk blijft altijd iets hangen, omdat voor de koen blijft altijd, uh, moeten wij altijd nog een beetje waakzaam zijn over uh, de Citra Achre die loert altijd uh, om ons te brengen in tot zonde, tot val te brengen. En, maar wij moeten wel doorstaan, zoals je zo zegt, um, um, wie tot het einde vol gaat, kets tot de kets tot het einde vol gaat, vol zal houden, die zal ook gered worden. En uh, nog 24, 24, geeft die Haggaha, Haggaha geeft die een, uh, een soort, of zeg je dat Haggaha, een soort uh, verwijzing, een soort, uh, een klein commentaar van Tzemach, van een, een grote kabbalist, die een commentaar heeft gegeven, hier over dat laatste uh, vers, Tsurilad Ghatashi, zoals ik jullie hadden gezegd, dat jouw voortplantingskracht zal je zal daarmee verzwakken. Dat hij laat zien, even als commentaar, laat zien wat zit er uh, in, dat, in die uh, in that verse, let op kabbalistisch eh uh, 24 aga aga semach uh, Zemach, uh, ehm she lomar avoteichem, sur, jelatcha, tashi, sniot, hem lavush. Goed opletten wat hij zegt ons. Daarvoor, voor dat vers, dus drie woorden, citeert Ari, en daarvoor komt nog euh, nog een woord, avoteichem, in, in, in het vers zelf. Dan hebben we vier woorden in dat vers. Hij zegt zo, dat de andere opmerking of, opmerking of een verwijzing van zo zoals ze zijn, zijn uh, naam van commentaar heet Zemach. De grote, commentaren hadden, grote commentatoren hadden niet hun naam gebonden aan hun commentaren, maar ze hadden al een, een naam, een treffende bijnaam. Uh, uh, Zij plaatsen dat onder een, een treffende bijnaam. Zijn treffende bijnaam was Tzemach. Net zoals Hasulam, weten we dat het um, Jehoede Ashlach is. Zo so is het ook deze. Het is het Tzemach. Tzemach betekent um, datgene wat voort, voortsproeit, uitsproeit uit de aarde. Dat is ook tzemach, oftewel uh, plant. Iets wat eruit komt uit de aarde door groei. Hij uh, zei dat, shet sarich na de coma is de afkorting, shet lomar' dat men dient te zeggen, avoteichem tsoor ilat gata shi. Dat betekent avoteichem. Jullie vaderen, alweer tegen, jullie vaderen, zur, de, de rots van jullie, van je voortplanting, voortplanting, zal af, zal je doen afnemen. Is, is, het uh, reemt niet zo mooi, maar zo staat het vers. En ik had jullie verteld dat geen mens op aarde is die de versen uit de Tanakh uh, uh, naar de waarheid kan uh, ontleiden. Alles wat we zien is alleen maar klassieke vertalingen. Daarom, uh, wat ik probeer, wat ik doe, doe ik wat ik doe met de vertaling, maar niet meer. Maar wat wil hij zeggen ons? Dat, dat de tweede letters, dus de vier woorden zijn er, dat is een, een vers, en als je neemt elke tweede letter van, el, van elke woord, dan hebben wij, dan wordt het, maken ze dan een woord op, die heet die woord, een woord lavush bekleding. Dus als je neemt dat, Avotegem, zie je na de, tweede, na, de tweede, na de tweede letter van het eerste woord van, deze, van dit vers. Avotegem, oftewel het vijfde woord van het begin van de regel. Heeft je dan een, een dubbele aanhalingstekens gepla geplaatst? Dat betekent dat het slaat nu op de tweede, tweede woord. Hij, gaat, hij doet ons de tweede, de, de, de, de tweede letter. De tweede letter van, de, van elke woord uit dat vers uh, gaat hij daarmee uh, naar voren brengen. Apart aangeven. Dus in het eerste woord is het de letter bet. Zur, de tweede letter. Ja, oftewel de letter die waarachter uh, de dubbele apostro, apostrof staat is Vav. In het de derde, de derde, de derde, de derde woord is het na de letter Lamet, dus de letter Lamet is de tweede letter van het woord dat hij dus beoogt. En de laatste, het laatste woord is Tashi, is Shin. Dan hebben wij de letters Bet, Wave, Lamet en Shin, die samen, als je, in juiste volk, als je ze in de juiste volgorde zet, Maken op het woord lavouge. Lavouge is bekleiding. Dat is wat ook in dat vers, wat hij bedoelt te zeggen, daarmee is een aanwijzing, een hint, in dit vers, dat mijn voorplantingskracht, of jouw jou voorplantingskracht, zal je doen, doen euh, jouw voorplantingskracht eigenlijk, zal je doen, Um, Verzwakken. Dat daarin zit wat verzwak je dan? Je ja, verzwakt dan jouw lavoes, jouw uh, bekleding van het heilige.